10 uur Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Richard van O, die is veroordeeld in de Amsterdamse zedenzaak... wordt opgenomen in een kliniek als die binnenkort vrijkomt. Met die voorwaarden van het Openbaar Ministerie is die akkoord gegaan. Van O is de ex-man van hoofdverdachte Robert M. Hij heeft twee derde van zijn gevangenisstraf van 4,5 jaar uitgezeten... en komt daarom, onver, komt daarom voorwaardelijk vrij. In de kliniek zal hij anderhalf jaar worden behandeld. Na twee maanden kan hij met een enkel band vrij door het land reizen. Hij mag alleen niet in de regio Amsterdam komen. Volgens een advocaat is Van O. bang dat hij op straat herkend zal worden en daardoor gevaar loopt. De advocaat liet weten dat Van O. daarom zal worden beschermd. De brandweer heeft duizenden meldingen gekregen over stormschade. Dat gebeurde vooral tussen 4 uur vanmiddag en 8 uur vanavond. De meeste meldingen kwamen toen uit de regio Haaglanden. Eerder op de middag werd er juist veel schelde, schade gemeld in Noord-Holland en Gelderland. De bemanning van een Zuid-Hollandse kotter brengt pakjesavond noodgedwongen op zee door. De vissersboot uit Stellendam kwam in de storm vast te zitten in de beruchte vaargul het slijkgat. Het is nog niet gelukt de kotter los te trekken. Dat wordt morgen pas opnieuw geprobeerd als het weer hoog water wordt. De vissers blijven zo lang aan boord. Frankrijk stuurt extra troepen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daar zijn nu 600 Franse militairen. en Dat aantal wordt binnen enkele dagen minimaal verdubbeld, zegt president Hollande. De VN-veiligheidsraad heeft vandaag een resolutie aangenomen... die het Franse leger en de vredesmacht van de Afrikaanse Unie meer bevoegdheden geeft. In de Centraal-Afrikaanse Republiek vechten christelijke milities tegen islamitische rebellen. In de hoofdstad Bangui vielen daarbij vandaag bijna 100 doden. Het weer. In het noordelijk kustgebied stormt het nog. Verder vallen er winterse buien. Het koelt vannacht af tot iets boven het vriespunt. Morgen opnieuw winterse buien en het wordt dan een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Die reliability guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops. Weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja?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 Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond de langs de lijn van 5 december 2013. De Nederlandse hockeysters hebben de halve finale van de World League bereikt. Er werd bij de 1-0 van Nieuw-Zeeland gewonnen. Echt tevreden was Karien Dirksen van de Heuvel niet. Nee, blijft een kritische, plo kritische ploeg zijn we wel. Dat, uh... Alsof we het heel erg nodig hebben om uh, toch die combinaties... en uh, weet je, als het lekker loopt, beetje tiki taki hockey dat we dat nodig hebben om een goed gevoel te hebben. Zaterdag spelen de dames tegen Zuid-Korea... of tegen Argentinië in de halve finale. In Berlijn rijden de schaatsers dit week in de wereldbekerwedstrijden. Ploeggenoten Bob de Jong en Jorrit Bergsma... die zijn uh, niet bepaald uh, mekaar vrienden, wel elkaars concurrenten. Nou, waarom kunnen vrouwen wel rivalen en vriendinnen zijn? Ja, allemaal hoela. Daar geloof ik helemaal niet in. Dat geloof ik echt niet in. Zo dan. Ja, dat is toneel. Dat is toneel. Ja, zegt coach Jellet Annemar tegen Bert Maaldring. Zometeen meer daarover. En dan de IJssel Derby. Go Ahead Eagles en Peck Zwolle spelen voor het eerst in 26 jaar weer een Eredivisiewedstrijd tegen elkaar. Traditioneel zijn er dan ludieke acties. Is bijvoorbeeld de gestolen kampioenschaal van Zwolle alweer terug? Ja, nou, ik wist dat die vraag wel zou komen. En straks geeft de trainer Ron Jans het antwoord. Dat er meer tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Robben, Robben tegen Kaisenbrakker voor Bayern Kaisenbrakker. Robben tegen Hitz, nogmaar Robben. Ja, de avond uh, begon zo mooi voor Arjen Robben gisteren. Al na vier minuten scoorde de aanvaller van Bayern München het eerste doelpunt in de bekerwedstrijd tegen Augsburg. Maar amper tien minuten later botste hij keihard tegen keeper Marvin Hitz en werd hij zwaar geblesseerd afgevoerd. Robben beschrijft wat er gebeurde. Ja, ik uh, ging vol voor de bal, dus ik wilde de keeper omspelen, alleen. Ja, hij kwam echt op een, eigenlijk op een schandalige manier inglijden. Ja, hij doorboorde letterlijk mijn, uh, mijn been. Maar hoe doorboor je iemand's been? Gewoon zijn nop. Uh, die is echt gewoon echt, de dokter ook tegen me gezegd... die is, die is echt gewoon dwars doorheen gegaan. Echt dwars door alles heen. Hij heeft gewoon letterlijk mijn bot gewoon uh, aangeraken. Robbe had direct door dat er iets mis was. Ja, ik voelde gelijk. Ik had verschrikkelijk ik had veel pijn. En uh, dus ik lag op de grond en eigenlijk pas na een paar seconden... Keek ik een keer naar beneden naar mijn knie. En uh, ja, het bloed spoten gewoon uit omhoog. Dat is net een vol pijn. En dus werd die vlucht naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben het heel snel uh, ja, kunnen uh, dat, ja, dicht kunnen maken, zeg maar, van band eromheen en druk erop uh, gelegd, zodat het, uh, ja, zodat het bloed er in ieder geval stopte. Ja, in het ziekenhuis, daar ligt hij nog steeds. Vandaar dat irritante piepje dat u af en toe op de achtergrond hoort. En in dat ziekenhuis, daar hebben ze hem verder onderzocht. We hebben ze eerst op de MRI gekeken of de, wat de schade was in de knie zelf. En nou ja, bleek gewoon dat men, um, ja, de grootste schade is eigenlijk. Um, ja, het bot, zeg maar, aan de binnenkant. Dat is gewoon helemaal ingedeukt. Robin heeft inmiddels contact gehad met de keeper, Hits. Ja, hij heeft wel zijn excuses al gemaakt. Um, ja. Ik eh, schiet er natuurlijk alleen niet zoveel meer. Nee, want Robben is er kapot van. Het is mooi triest, ja. Het is echt uh, zo in een split second uh, kunnen dingen heel snel weer veranderen. Voor zijn blessure was Robben net als alle andere spelers van Oranje... bezig met de WK-loting van morgen. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Op dit moment interesseert het me allemaal niet zoveel. Maar, eh... Um, uh, nee, ja, ik moet ook zeggen, ook bij zoiets... Uh, ben ik altijd heel makkelijk in. Het komt zoals het komt. Robber moet in ieder geval tien dagen absolute rust houden. En zal daarna nog zeker zes weken nodig hebben om te herstellen. Goed, dan uh, de hockeysters. Ik zei het al, ze hebben met pijn en moeite zich geplaatst voor de halve finale van de World League. Nieuw-Zeeland werd door een treffer van Welter met 1-0 verslagen. De stugge, de stugge moet ik zeggen: tegenstander en de hitte in Argentinië maakt het spelen lastig. De bondscoach, Max Calvers. Ja, spelen in zo'n conditie is eigenlijk onmenselijk. Het is echt niets te doen. Uh, desondanks dat we uh, uh, op een paar kantjes na in de eindfase, fase redelijk genomineerd. Alleen de weg waar we hebben gekozen om vandaag uh, om ze te slopen dat was niet de juiste. We hebben de bal veel te veel gelopen daar ben ik een beetje gek van. En, uh, dus op die manier word ik een heel erg close potje en gaat ah, niet hoeven. Zij begonnen wel erg verdedigend. Jullie hadden doorlopende bal, maar jullie deden daar zelf ook te weinig mee. Nee, en dan wil ik net zijn. En dat we hebben met de bal foto van gelopen. En, uh, en ik zei tegen mij: net deze potje gaan ze zelf analyseren. Dan of... Wat ik aangaf, qua informatie was niet goed genoeg. En hebben ze dat dus niet kunnen zien of niet kunnen volgen. Maar we hebben... nou, welke informatie voor jou was dan niet goed genoeg? Nee, nee, nee daar vraag ik me af. Dat was een vraag aan de groep. Of hebben ze zelf gekozen voor een andere uitvoering van de, van de afgesproken dingen? Uh, waardoor in een keer gingen we lopen, dat we dat dat doet nooit gedaan in het toernooi. En in een keer gingen we dat wel doen. Dus uh, dat, dat is het voor hun vandaag om morgen om te onderzoeken. Uh, en te achter te komen of, of onze informatie was niet goed genoeg. Of hun uitvoering was niet, wat gaat gewoon gemoeten. Maar heb je daar zelf nog geen antwoord op waar, waarin hem dat zit? Welke ja. andere informatie zij dan in het veld hebben uitgevoerd dan nee, jij ze nee, hebt nee, gegeven? Nee, nee, nee, ik ga niet op die informatie. Zei, hun uitvoering was anders dan wat, wat er afgesproken was. Ze gingen met de bal voor de derde keer van er wel gaan lopen. En uh, dat is niet uh, de manier waarop wij gewoon hokje. En uh, dat maak je wel zelf gewoon lastig in zo'n zo omgeving. Je gaat nu waarschijnlijk spelen tegen Argentinië. Wat is dat voor een ploeg? Is Argentinië nog steeds volledig afhankelijk van Luciana Aymar? Grotendeels. Ik denk dat wel, ze zijn een ploeg daar eigenlijk... Uh, Um, vanaf haar hun energie gewoon voeden. Alleen hebben ze ook een paar spitsen die wel echt gevaarlijk zijn, Rebecca en Marino. Uh, dus het is een ploeg dat, uh, met heel veel individu individuele kwaliteit. Uh, alleen uh, als team kunnen we, kunnen we ze wel hebben. Hoe groot is Aymar in Argentinië? Heel groot. Zit al uh, in de hotel graag hier, overal en uh, je ziet wanneer haar naam wordt opgeroepen dat eigenlijk uh, een groot defensie wordt gebouwd voor haar, dus uh, gro ja, grootheid. Maar kan het ook een gevaar zijn voor Argentinië? Dat Aymar uh, op leeftijd nog steeds alles opeist. maar misschien niet meer een heel team naar een hoger niveau kan tillen? Ik denk dat. Uh, dat is een vraag daarvoor, om, om, voor hun. om aan te worden, voor hun coach aan te worden. Dat is niet aan mij, dus uh, dat, dat zou ik niet weten. Nederland won dus door een treffer van Liwai Welten. Ook zij vond het geen goede wedstrijd. Ja, ik denk dat gewoon te veel mensen hun niveau uh, uiteindelijk niet haalden. En we maakten er heel erg een remwedstrijd van. En dat is gewoon in dit weer echt heel zwaar, kan ik je vertellen. Het was heel erg dat wij dan met een paar naar voren gingen, niet aansluiten. En dan verloren we de bal weer en dan gingen zij weer en dan moesten wij weer. en uh, Dat maakt het ook gewoon heel erg zwaar. Max zei net, misschien is mijn informatie niet goed aangekomen bij de speelsters, Want ik had niet gezegd dat ze zoveel moesten gaan lopen met de bal. Nou, die informatie was wel duidelijk hoor. Dat, maar op een of andere manier is het dan, ik weet niet waarom we dat niet kunnen omzetten. Maar de informatie die we hadden gekregen was wel duidelijk. Zat er niet te veel spanning op de ploeg? Nu het moet. Jullie moesten echt winnen vandaag. Ja, weet ik eigenlijk niet. Dat uh, moet ik nog even kijken. Bij de, ik had het zelf niet zo. Ik had er juist heel veel zin in, maar misschien dat het onbewust toch uh, veel spanning leverde bij sommigen. Die goal kwam Nederland wel erg goed uit en je raakte nu niet eens vol, hè? Nee, ik raakte hem niet zo... Uh, ik <laughs> raakte hem eigenlijk helemaal niet lekker. Maar misschien dat daarom de keeper uh, een beetje verkeerd zat. Ben je opgelucht nu? Ja, zeker. Heel blij. Ja. Ja, wij Welten, de maker van de enige treffer. En ook Carleen Diksen van de Heuvel zocht naar een verklaring... voor het slechte spel van Oranje. Ik vond uh, dat we elkaar gewoon niet goed konden vinden. En we maakten veel verkeerde keuzes, wat je zegt, veel lopen met de bal. Terwijl, naar mijn hebben we hebben het nergens gehad... over dat we goed in de positie moesten staan... en elkaar kort, korte combinaties moesten zoeken. Uh, misschien zat er een beetje angst of zo. En dat, dat, dat dan lopen met de bal een veiligere optie is... in plaats van uh, gewoon elkaar de bal geven... Dat, dat, gevoel was mijn, dat was mijn gevoel ook hoor. Ik vond het, ja, dat we eigenlijk positioneel wel goed stonden. Alleen dat we elkaar niet de bal durfden te geven. Terwijl dat moeten we dat vertrouwen moeten gewoon hebben in elkaar. En dat miste gewoon een beetje. Dan noem je even het woordje angst. Komt het ook omdat uh, het, een goed resultaat in dit toernooi staat of valt met deze wedstrijd en niet bij de voorgaande drie? Ja, bij mij was het zelf minder. Ik vond het gewoon weer, weet je, het was weer een wedstrijd. Het is dus wel de kwartfinale en uh, je moet deze winnen. Maar uh, misschien dat dat weet je, toch onbewust wel bij zo'n jonge ploeg uh, dan een beetje ingekompt. Dat, dat, uh, ik vind eigenlijk dat mag ook wel. Ik bedoel, je mag zenuwachtig zijn voor zo'n wedstrijd. en uh, Het moet nu ook gebeuren. En die vorige drie wedstrijden hoefde het niet. Uh, dus wellicht licht dat dat een beetje meespeelde. Uh, dat er wat angst in zat. Maar uh, ja, het, is, het is zonde dat we elkaar niet gebruiken. Dat is bij jou ook een beetje zo. Hè? Je moet eigenlijk te hard werken, te veel doen. Terwijl je ja, jouw kennis en speelster, vooral bij de Olympische Spelen, die het spel vloeiend kan laten verlopen. Dat gebeurt ook niet. Nee, klopt. Ik vond, uh, ik vond dat ik in het eerste helft weinig ballen kreeg. Dat, dat is een beetje wat we de afgelopen dagen over hebben gehad. Dat we in de posities goed moesten staan. En mijn posities waren wel goed, maar dat er wat angst was, waardoor ik wat minder ballen kreeg. En de ballen die ik kreeg, was ik zelf ook zo slordig. Ik geef een goede een actie naar binnen en ik zie Roos vrij staan. En ik geef echt een prubbal gewoon helemaal verkeerd die ik raak en die de andere kant op gaat. Dus ik, was er zelf, ik had zelf moeite ook met het, met het veld of met, uh, met mijn aannames en passing. Dus dat is ja, slordig. Het is ook opvallend. Uh, het komt ook een beetje door jullie status als Olympisch kampioen. En nu eigenlijk de nummer 2 van de wereld sinds kort. Maar jullie zijn helemaal niet blij en uitgelaten, terwijl je toch hebt gewonnen. Nee, blijf een kritische, plo kritische ploeg zijn we wel. Dat, uh, alsof we het heel erg nodig hebben om uh, inderdaad toch die combinaties... En, weet je, als het lekker loopt, een beetje tiki-taki-hockey... Dat we dat nodig hebben om een goed gevoel te hebben. En uh, nou, het typeert ook wel een beetje goed. en vind ik dat ook wel een beetje mooi. Dat we dat eisen van onszelf om zo'n goed hockey te spelen. Uh, en aan de andere kant uh, staan we gewoon uh, half finale. En, uh, met een jonge ploeg... Uh, ik vraag me af hoeveel mensen dit hadden verwacht van tevoren. Dus uh, is het gewoon eigenlijk alleen maar goed. En nu tegen Argentinië. Dat wordt zeker voor de jonge speelster Jeroensa een enorme ervaring. Ik neem aan dat het Argentinië gaat worden. En dan zul je volle tribunes krijgen, huis hier. Je hebt het al eens meegemaakt, maar anderen niet. Nee, klopt. De rest is laatst wezen kijken volgens mij in het stadion. El en ik waren thuisgebleven vonden ons niet helemaal, 100%. Dus waren we even thuisgebleven. Het is wel goed dat, dat de rest is gaan kijken en dat je dat, je dat mee, meemaakt. Het wordt supermooi en we zullen er moeten staan. En het zal beter moeten dan vandaag, want anders scheiden we gewoon af. Karleen Dirksen van de Heuvel. Nederland speelt zaterdag de halve finale... en dan is Argentinië of Zuid-Korea de tegenstander. Inmiddels is het bijna kwart over tien. U luistert naar NOS langs de lijn. Natuurlijk gaan we zo meteen aandacht besteden aan de WK-loting... die morgen plaatsvindt Worden Worden Bert van Oostveen. We gaan het over de Belgen hebben. U hoort hoeveel geld ze ermee kunnen verdienen. En zometeen live contact met onze correspondent... ter plekke Mark Bessams. Dat doen we na China Crisis en Wishful Thinking. It's time we talk about it. There's no secret kept in here. Signing Crisis en Wishful Thinking. En die titel die schreeuwt bijna om een bruggetje naar de WK-loting van morgen. En dus doe ik hem niet. Want de Brazili Brazilië staat toch al een hele, hele tijd op onze netvliest. Confederations, Cup, het WK, Voetbal, de Olympische Spelen. Het kloppend hart van de sport is het komend jaar te vinden in uh, dat immense Zuid-Amerikaanse land. Morgen is het dan eindelijk zover wat de loting betreft voor het WK. Dan wordt dus bepaald welke landen tegen elkaar spelen en in welke stadions. Ook niet onbelangrijk. Mark Bessems in Brazilië. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik zei net het immens uh, Zuid-Amerikaans land. Ik heb je bijdrage gezien in het 8 uur-genaar. toen zei je al, van, ja, als je, je vliegt even naar, uh, naar Brazilië, denk je. 12 uur, dan land je wel in Brazilië. Maar er is maar net de vraag waar je moet zijn... voordat je misschien weer 12 uur in het vliegtuig zit. Of overdrijf ik nu? Nou, 12 uur is inderdaad een beetje overdreven. Maar stel je voor bijvoorbeeld dat je vanuit hier... ik woon in Sao Paulo... Uh, naar Manaus moet, uh, in het Regenwoud, in de Amazone. Ook een speelstad. Ja, dat is toch uh, dik 4,5 uur uh, vliegen. En je, ja, je kan daar dus inderdaad niet naartoe uh, met de auto, want uh, ja, er loopt uh, alleen een soort zandweggetje. Dat is echt een expeditie als je daar uh, naartoe zou willen rijden. Dus ja, dat is een enorme afstand. Uh, Salvador is ook heel ver weg, uh, bijna in een andere wereld zou ik zeggen, uh, van Sao Paulo. Uh, dus ja, het is echt heel groot. Ja. Um, gisteren hoorden we Joep Schreuder vanuit Salvador. Hij vertelde daar nou dat die loting, waar we het hier in Nederland zoveel over hebben... eigenlijk totaal niet leeft daar. En dat het eigenlijk pas begint als de tegenstanders bekend zijn. Dus na morgenavond, pas dan begint het echt allemaal te leven, dat WK. Dat is in Salvador. Is dat in heel Brazilië zo? Of is dat nou toevallig alleen in die stad zo? Nou, in ieder geval is het ook uh, mijn ervaring. Hier in Sao Paulo, de grootste stad van het land... Uh, hè, tussen de 11 en de 20 miljoen inwoners ongeveer... Uh, leeft het eigenlijk niet zo heel erg. Het is misschien nog gewoon veel te vroeg. Kijk, uh, Brazilië weet natuurlijk al heel lang dat het WK er aankomt, uh, En Brazilië is uh, nou ja, eigenlijk als enige ook al uh, zeker over nou ja, waar ze dan spelen... En ik merk wel bij heel veel mensen op straat... als je met ze praat, zo van ja... Eh, tegen wie kom je dan te spelen? Ja, het maakt ze eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Laat maar komen is een beetje de... de tenminste, de, die indruk heb ik. Dat ze, mensen heel vaak denken van nou ja... maakt het uit met wie eh, in die eerste ronde... tegen wie we komen, want eh, ja... Je zou toch wel verwachten dat de Brazilië doorgaat. Maar uh, Joep Schreuder in Salvador uh, heeft geconstateerd wat ik ook hier constateer. Het leeft niet heel erg, die loting. Nee, maar er wordt toch wel gefilosofeerd in de sportprogramma's over uh, wie, wie we, uh, eh, Brazilianen, nou wel of niet willen zeker. hebben bij de loting? Ge -ge -ge zeggen ze ja, nee, dat Ja, zeker. Hè. Ik bedoel, het is natuurlijk wel zo. Eén ding is hoe het op straat leeft. Het andere is dat het gewoon. Uh, bedoel, de kranten staan er vol van. De, de Braziliaanse media besteden uh, ruimschoots aandacht aan die loting. En een van de thema's is uiteraard... Uh, wat moeten we verwachten van de tegenstanders? Um, hier op internet circuleert nu ook een reclamecampagne. Dat is ook wel erg grappig. Um, en daar zie je een, een, een spook in uh, hemelsblauw gewaad door uh, Rio de Janeiro uh, waarde. Mm. En dat is het spook van 1950. Uh, in 1950 uh, uh, in Maracanã-stadion, in Brazilië, tijdens het WK... Uh, won Uruguay toch een beetje zo'n uh, angstgekener zou je zeggen. En het spook van 1950, uh, die, die, dat spook in het uh, vestje van Uruguay... ja, dat, uh, dat komt terug. Met andere woorden, de, né, natuurlijk zijn er allerlei uh, uitingen. Mensen zijn er in de reclame mee bezig, uh, in de kranten. Het leeft wel op dat vlak, zeker. Ja. Is, is die proefloting ook bekend geworden bij jullie? Uh, hier uh, hebben we de generale repetitie natuurlijk even gevolgd uh, en, en vervolgens werd Nederland gekoppeld aan Uruguay, Costa Rica en Bosnië-Herzegovina. Ik zou zeggen tekenen en niks meer aan doen. Uh, is dat, <laughs> is nee, dat... ja, wat, wat is Initiatief is dat dat inderdaad hier... Ik hoorde dat via Nederlandse media, ik heb er hier eigenlijk uh, niet veel van gemerkt. Het is bij de gewone mensen... Ik denk, het past ook niet heel erg bij de Brazilianen... om nu meteen al uh, zo druk bezig te zijn met iets wat nog maanden duurt. Ik denk dat het echt nog even... Uh, uh, in ieder geval tot na de loting zal duren voordat mensen nou ja, ook op straat erover gaan speculeren. Ja, nou, dat was het zo. We hebben dat ongeval natuurlijk gezien met, uh, met die kraan. Er werd gezegd, ja, zijn dak ingestort. Ja, dat komt omdat er een kraan op viel. Dus <lacht> laten we erop houden dat er een kraan is omgevallen op een dak. Uh, uh, komt dat allemaal uh, op tijd klaar, dat, dat stadion? Is, uh, hoe, hoe zijn de laatste berichten daarover? Ja, dat is ook uh, interessant. Hè? De, de FIFA schijnt er nu van uit te gaan dat pas in april uh, dat stadion van Sao Paulo klaar is. Dat is dus echt vlak voor uh, aanvang. Uh, de deadline, de officiële deadline, was eigenlijk 31 december dit jaar. En uh, nou ja, dat was al heel moeilijk om dat te gaan halen. En na dat ongeluk uh, kan je het helemaal shaken. Maar inderdaad, um, april dat is wel heel erg krap. Maar ja, FIFA heeft ook geen plan B. Hè? Want bedoel, Sao Paulo, de openingswedstrijd. Uh, er is geen alternatief tegelijkertijd denk ik dat al die stadions uh, uh, net op het laatste moment af zullen komen. Ronaldo, uh, u weet wel, die oud-voetballer uh, onder andere van PSV, die had vandaag nog uh, een, uh, een opmerking. Die zegt gringos, en daarmee bedoelden ze hier in Brazilië, uh, de buitenlanders, wij dus, die hebben geen idee van hoe het hier werkt uh, in Brazilië. Wij doen altijd alles op het laatste moment en het komt altijd goed. Uh, nou ja, ik, ik sluit me daar wel een beetje bij aan. Ik verwacht dat het wel goed komt. Afgelopen zomer de Confederations Cup, dat hebben we allemaal kunnen zien. Het land was toen al helemaal voetbalgek. Dus ik denk inderdaad dat het, wat dat betreft, als je daarop af moet gaan... dat het wel goed zou komen wat de, wat de atmosfeer betreft, de voetbalatmosfeer. Maar mm -hmm. er waren toen ook heel veel protesten tegen de, de enorme geldverspilling. Hè? De, de grote stadions die werden neergezet, de ongelijkheid. Moet dat wel allemaal daar naartoe. Wat verwacht je voor het WK? Zijn er signalen dat het ook tijdens het WK gaat gebeuren? Ja, die protesten die zijn, die, die, in juni waren die echt heel erg groot, uh, tot verbazing van, uh, van eigenlijk elke Braziliaan en, en zeker ook van mij. Um, het is heel moeilijk uh, om uit te leggen wat er daarna gebeurd is, want het is eigenlijk een beetje uitgedoofd, terwijl die onvrede waar het toen over ging, de onvrede over al die, uh, niet alleen de geldverspilling bij het WK, maar ook gewoon over de politiek hier in Brazilië, over uh, corruptie, dat soort zaken. Die leeft nog, die onvrede. Uh, de verwachting is dus dat die ook wel weer op een gegeven moment zal opleven. En nou ja, wat is een logischer moment dan het WK... als de ogen van de wereld weer gericht zijn uh, op Brazilië. Dus ja, de verwachting is wel dat tijdens het WK die protesten weer, uh, weer opleven. Maar uh, ja, zeker weten doe je het niet. Nee. Is dat ook uh, mede de reden dat ze die loting nu geloof ik uh, op een of ander resort houden... dat uh, goed afgeschermd kan worden in plaats van uh, gewoon in de grote stad bijvoorbeeld? Ja, dat zou ik niet durven zeggen. Maar tegelijkertijd zou het me ook niet verbazen. Ik las hier in de Braziliaanse pers bijvoorbeeld dat uh, de FIFA nu uh, zou hebben toegegeven. Of althans bronnen binnen de FIFA zou hebben toegegeven. Dat ze tijdens die protesten toen in juni uh, zelfs uh, overleg hadden over uh, ja wat als dit doorgaat. En moeten we het, uh, het WK dan gaan verplaatsen. Dus ja, als dat zo zou zijn dan kan ik me voorstellen dat er dit soort redeneringen meespelen. Maar ik weet het gewoon echt niet. Uh, het zou kunnen. Het is daar ook gewoon heel mooi volgens mij. Uh, nog even over uh, uh, het weer. Uh, er wordt veel <laughs> over gezegd en geschreven. Wat lach je. <laughs> nou, uh, terwijl wij met elkaar spreken, wat al een wondertje is... Uh, is het hier in Sao Paulo uh, enorm aan het regenen. Ja, dat moeten we, we even uitleggen. Een, een, een regenstorm over. Ja, het is een wonder, omdat we een kleine drie kwartier geleden... voor de uitzending even contact hadden. En toen, nou, eigenlijk geen contact hadden, omdat het zo enorm nee. onweerde. Dus daar wilde ik inderdaad ook naartoe, of dat ook een rol gaat spelen. <laughs> Ja, nou, inderdaad, het is dus, je moet je voorstellen, dit is de grootste stad van het land. Uh, dit is ook de rijkste stad van het land. Ook de uh, stad met de beste verbindingen, de beste voorzieningen. Maar toch... Als het hier dus een keer flink regent... ik bedoel, het is hier zomer... dus het is ook wel een echte tropische storm die nu overtrekt. Maar als dat gebeurt, ja, dan heb ik meteen geen elektriciteit. Ik praat nu met jou bij kaarslicht. De laatste streepjes van mijn batterij op mijn laptop beginnen te knipperen. Internet heb ik dan niet. Vaste telefoon niet. Het komt allemaal weer terug. En ik heb drie verschillende internetverbindingen. Dus uiteindelijk kan ik dan nog wel communiceren. Maar ja dan valt het wel uit. En ja, dat zal uh, vast ook wel een keer gebeuren tijdens het WK, ja. denk ik dan. Ja, zometeen uh, horen we waarschijnlijk ook Bert van Oostwein... nog wel even over die temperaturen... en over wat nou de beste speelstad is. Uh, wat voor temperaturen moeten we rekenen tijdens het WK? Ja, dat is echt heel erg afhankelijk van, van waar je dan uh, terechtkomt. Hè? Um, uit mijn hoofd, ik weet niet zeker of het nou D4 was. Maar stel je voor dat je uh, wordt uh, geloot in, uh, in een nachtmerriescenario dat je een wedstrijd moet spelen in Porto Alegre. Dat is een stad in het zuiden van Brazilië. Uh, in juni is het... Hier in Brazilië, in het zuidelijke halfrond, is het dus winter. Nou, eh, vorig jaar juni, juli is het in die regio, eh, in de buurt van Porto Alegre, zo koud geworden dat het dus gesneeuwd heeft. Dat is niet normaal, maar goed, eh, het gebeurt wel eens. Het is koud. Een paar dagen later uh, kan je dan bijvoorbeeld moeten gaan voetballen in Manaus. Die stad in de Amazone waar ik het over had. Nou, daar is het dan gewoon echt bloedheet. Uh, tussen de 30 en 40 graden makkelijk. Met een luchtvochtigheid van, uh, nou ja, wat zal het zijn? Uh, boven de 80 procent. Met andere woorden, dat is nogal een verschilletje. Ja. Dus ja, het weer wordt een factor. Dat is wel iets om, om rekening mee te houden. Zeg, om, om even uh, vrolijk te eindigen. Uh, zijn de Brazilianen echt helemaal gek tijdens dat WK? Wordt het één grote vrolijke Samba-toestand? Ja, ik denk het wel. Ik, ik, het, ik heb het natuurlijk nog niet meegemaakt. Uh, en uh, We moeten allemaal maar kijken hoe het met die protesten gaat. Maar uiteindelijk, ja, als, als, als je af mag gaan op hoe mensen hier uh, gewoon... Uh, bij een gewoon klein feestje in, uh, uh, in de stad al zijn. Ja, dat, dat kan alleen maar geweldig worden. Uh, mensen zijn voetbalgek. Mensen weten hoe ze moeten feesten. En uh, nou ja, zeker als Brazilië goed speelt. Dan, dan, dan verwacht ik dat het fantastisch gaat worden. We gaan het zien. Uh, dankjewel uh, Mark Bessemers. Uh, je hebt het gehaald. Met de, uh, knip het ja, hier nog? Je wonder. <laughs> het is echt een wonder. <laughs> ik heb nog één streepje hoor. Oké, okay. <laughs> okay, gaan we netjes ophangen. Dankjewel. Graag tot de volgende keer. Dat was uh, uh, Brazilië live. Uh, we gaan nu naar uh, uh, Bert van Oostveen. Want morgen dus die loting. Uh, Nederland is daarbij geen groepshoofd. Maar zit in de pot met de niet geplaatste Europese landen. Zoals het dan zo mooi heet. Pot 4. En met die pot heeft de FIFA iets opmerkelijks gedaan. Maar wat er precies aan de hand is. Dat weet directeur betaald voetbal van de KNVB Bert van Oostveen. Ook niet precies. Ja, dat is een goede vraag. Daar zit één Europees land te veel in. Uh, dat kan gebeuren. Hè. In 2010 was dat niet het geval. Toen zaten alle Europese landen, althans de meer Europese landen, in de waren toen groepshoofd. Dat waren er toen vijf. Dat zijn er nu maar vier. Dus de situatie is vergelijkbaar met 2006, het WK. En uh, toen was het zo dat het overtollige Europese land, wat er nu ook is... Uh, feitelijk werd bepaald door de FIFA-ranking. Dus het laagst geplaatste land kwam toen uiteindelijk eruit en kwam in de groep uh, van Afrika. Uh, dat is nu niet het geval. en uh, Dat betekent dat het nu niet gebeurt op basis van sportieve prestaties... maar op basis van, uh, van loting. En nou, daar hebben wij een vraag over. Ja, wat kun je eraan doen? Nou, niet zoveel, want de reglementen zijn op zich helder. Hè. Je, kunt, uh, je kunt dit niet tegengaan. Maar je mag wel de vraag stellen waarom het zo gaat, als het gaat. En wat daar de dieper of achterliggende reden van is. En dat willen we graag weten. Voor de mensen die het bijna niet meer gaan begrijpen... maar het betekent, het zou kunnen betekenen bij loting... dat Nederland een veel zwaardere poel krijgt, hè? Ja, het gaat niet alleen om Nederland. Er zijn meer landen die dat kan overkomen. We hebben vanochtend hier de proefloting gehad, zoals het zo mooi heet. Oh, hoe was die? Nou, die was voor ons heel gunstig. Die was voor ons heel gunstig. Wij zaten volgens mij in de pool met Colombia en ik dacht Honduras en Cameroen. En last but not least, ook klimatologisch gunstig. Ja, dat want dat is uit. heel belangrijk. Hè? We switchen het gesprek even, maar de, waar, wil, waar wil de KfB zitten? Wat is belangrijk?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 En voor het eerst in twaalf jaar gaat er ook weer eens een balletje uh, met de naam België mee in de loting. Sterker nog, de ploeg is een van de acht groepshoofden. De voorzitter van de Belgische voetbalbond, François de Keersmaker, is dan ook uh, een gelukkig man. En als een gelukkig man afgereisd naar Brazilië. We zijn gisteravond uh, laat toegekomen. We zijn uh, opgestaan hier onder een schitterend weertje. Ik denk dat het hier veel beter zal zijn dan in België. En de koorts begint inderdaad te stijgen. Hè. Dus binnen een aantal uren zullen we weten tegen wie dat we spelen en waar dat we spelen. En uh, dat laatste zou ook wel eens zeer belangrijk kunnen zijn. Is er iets waarvan u zegt dat wil ik absoluut niet of daar wil ik absoluut niet? Of is er iets waarvan u zegt dat zou ik nu graag hebben? U heeft toch ook ongetwijfeld al een keer naar die potten gekeken. Hè? Ik denk dat we, hè, we zitten op een wereldkampioenschap. Daar zijn het dus allemaal, dus goede ploegen, anders komt het hier uiteraard niet. Uh, maar ik, ik zou wat betreft de, de Europese pot, hè, zou ik toch tegenstrevers uh, willen ontwijken in, in, in de voorronde, in de kwalificatieronde. Zoals uh, Engeland, Italië. En eventueel uh, dus beter naar, naar Kroatië of Bosnië uh, gaan, maar fijn. Als we verder gaan, gaan we die grote landen toch tegenkomen. Dus uh, hoe dan ook zullen we dan moeten tegenspelen. Maar in de eerste ronde moeten we nu niet al de, al de, de grote landen trekken. Dus daar mag ook wel eens uh, dus een, een haalbare kaart bij zijn. Als u zich hier beweegt tussen al die andere delegaties eigenlijk, uh, voelt u dan toch dat uh, België meer en meer gerespecteerd wordt uh, in de wereld van het voetbal? Dat ze België niet langer zien als ja, een meeloper, maar een ploeg die misschien wel een rol kan spelen? Nou, ik denk, denk dat uh, België door vele landen beschouwd worden als een, een degelijke outsider. Hè. Ik zeg niet dat wij favoriet zijn, dat zeker niet. Maar men houdt wel rekening met ons. Nu, het was gisteren wel, wel fijn, dus we zijn in het vliegtuig naar hier gekomen. Van Lissabon uh, tot, uh, tot, tot hier, Salvador. En ze uh, dus bestaan daar samen met de Nederlanders, met de Spanjaarden, met de Portugezen. Dus uh, die dat allemaal hetzelfde vliegtuig uh, gekozen hadden. We kennen natuurlijk veel van die mensen. Onder andere ook uh, dus, uh, Van Gaal, hein, bondscoach van Nederland. En uh, daar is toch wel uh, wat gepraat en dan voelt je toch dat men uh, zeker respect heeft voor België. Ja, en dat ze zeggen van België, die willen we toch liever niet. Want dat kan, hè? Nederland, België in de eerste ronde. Ik had de indruk dat uh, Van Gaal daar... ...toch niet zo uh, erg tegen zou zijn... ...moest een België trekken, nee. Of anders was het voor te lachen natuurlijk, dat kan ook zijn. Ja, dat weet je nooit met Van Gaal natuurlijk. He. Heeft u het nog wel eens gehad over het feit... ...dat hij zelf bondscoach had kunnen zijn van België? Uh, ja, dus ik zag hem staan in de gang... ...en ik ben uh, naar hem op, op hem afgestapt... ...en ze gezegd, meneer Van Gaal, kent u me nog? <laughs> en uh, dat bleek inderdaad het geval te zijn. Dus ik uh, herinnerde, dat zal nu ongeveer een viertal jaar geleden geweest zijn... Zeker. Zeker dat we inderdaad bij Van Gaal thuis geweest zijn uh, om uh, met hem te spreken. Dat was in het kader van de opvolging van René van der Rijken, als mij nog goed voorstaat, dat was wel een bijzonder gesprek. Ja, ja, inderdaad. Ik herinner mij er ook wel nog wel iets van dat men, uh, dat men dat vertelt. Hij heeft zijn spijt niet uitgedrukt dat hij het niet gedaan heeft. Zo dus kennen we hem natuurlijk. Uh, nee, nee. nee Hij herinnert zich toch wel. Maar hij heeft daar wat dat betreft dus verder geen, uh, geen commentaar op gegeven. Ja, Franswaar de Keersmaker, de voorzitter van de KBVB, de Belgische voetbalbond, in gesprek met uh, een van onze Belgische collega's, de collega's van uh, Sportza. De ploeg die bij het WK voetbal de titel verovert, pakt een bonus van bijna 26 miljoen euro. Dat is een recordbedrag. De verliesfinalist finalist krijgt 18 miljoen euro. De nummer 3 16 en de nummer 4 15 miljoen. Een plaats in de kwartfinales is trouwens ook goed voor een uh, dikke 10 miljoen euro. Het totale prijzenbedrag gaat uh, ten opzichte van het WK van 2010 omhoog met 37 procent. Vier jaar geleden zat er 307 miljoen euro in de prijzenpot. En volgend jaar is die gevuld met 422 miljoen euro. En ook dat is een record in de geschiedenis van het WK voetbal. In Brazilië maakte de FIFA ook bekend dat drinkpauzes tijdens de wedstrijden toegestaan zijn. Het is aan de scheidsrechter of aan de stadionarts om per wedstrijd te beslissen of drinkpauzes noodzakelijk zijn. Tot 11 uur, LOS langs de lijn. Met Robert Meden. Jesus don't fear the reaper, nor do the wind, the sun, or the rain. De and don't fear the reaper. Het is bijna tien over half elf. Zondag om half drie krijgen we na eh, meer dan een kwart eeuw een fenomeen terug in de eredivisie: de IJssel Derby. Peck Zwolle gaat dan op bezoek bij Go Ahead Eagles. Zwolle en Deventer, twee Hanse-steden aan de IJssel, op nog geen half uurtje rijden van elkaar. De clubs troffen elkaar voor het laatst vorig jaar in een bekertoernooi. Toen won Peck na verlenging. Zondag gaat het dus om de knikkers in de eredivisie. Maar het gaat om meer dan dat. Het gaat ook om de strijd, om de eer, om de trots, om de naam. De strijd om de IJssel. Het is koud, het is schuur, de wind doet zijn werk. Nog een paar dagen, dan staat de IJsselderby weer op het programma op het hoogste niveau. Ja, en dus zijn op een dag als vandaag uh, spelers en trainers van Go Ahead en PEC maar met één ding bezig. Gedicht al af. <laughs> nee, Ik heb vier gedichten heb ik, uh, klaar en meer doen we er dit jaar niet. Het zijn wel grote gedichten, maar uh, klaar. Nee, ik uh, vanavond geen uh, pakjes zaal. Die, die moet ik verplaatsen naar morgen op 6 december, want dat is zijn werkelijke verjaardag. <laughs> scherp? <laughs> ja, moet, dat moet hè. Als trainer moet je scherp blijven. Het is alweer uh, ruim 26 jaar geleden dat de beide clubs elkaar voor het laatst troffen op het hoogste niveau in de Eredivisie. Ron Jans, hoe goed is jouw uh, pratenkennis? Nou, test het maar dan. Uh... De laatste confrontatie tussen de Eagles en PEC in de Eredivisie. Wanneer was dat? Ik heb echt geen flauw idee. Liederik Boer, wanneer is de laatste keer dat jullie in de Eredivisie tegen de Eagles speelden? Uh, is dat... Ik denk niet eens dat het ervoor is gekomen. Acht keer. Acht keer? Oké. Okay. Drie keer wonnen de Eagles, vier keer werd het gelijk. En slechts één keer won Peck. Maar laat dat nou wel die laatste keer zijn geweest. Het werd 0-3 in Deventer. Een van de doelpuntenmakers toen de tijd was... Jawel, huidig Eagles-trainer, Boy. Ja, je moet wel heel ver terug, want we gaan... Uh, Man, maart 87. Ja, maart 87. Zover is het uh, alweer. Uh, volgens mij 0-3. En uh, ik scoorde nog hier en... Uh, ja. In een ander shirt, hè? Ja, ander shirt dan. Groen. Ja. <laughs> dus, uh, dat was Pek toen nog. Ja, dat was Pek. Pek Zolle. Ik heb uh, volgens mij als speler... Nou, ja, ik ben hier bij, bij Pek opgegroeid. Volgens mij heb ik nooit een officiële competitiewedstrijd tegen Gohette gespeeld. Niet met de senioren, niet met de eerste helft al. En ik heb hier toch uh, vijf jaar in de eerste gespeeld. Uh, ik heb met Groningen als trainer wel eens tegen uh, Gohette uh, uh, gespeeld. Als speler ook nog wel. Maar ik, uh, ik zou het echt niet weten. Ja, die IJsselderby, dat is er een hoor. Dat is een hele echte. Hij leeft in Zwolle, maar hij leeft eigenlijk misschien nog wel meer in Deventer. Ja, ik heb wel het gevoel, zeker de laatste jaren, omdat uh, dat, dat, dat de emotie en, uh, en de strijd bij hun uh, ja, wat, die, wat dieper ligt denk ik als, uh, als hier bij de Zwollenaarden. Want uh, ik denk als het stadion daar is, is elke keer een stijve, stijf uitverkocht. En hier in de Superkledeliek ja, uh, ja, zat er niet veel meer uh, of minder als, uh, als tegen Telstar bij wijze van spreken. Dat, dat, dat is, uh, ja je zit dicht bij elkaar en iedereen heeft zijn eigen identiteit en, uh, en, en, en, en zoekt zijn eigen zijn eigen kenmerk op van de club. Uh, en, ja, en, die, en die verdedigen ze dat met hand en tand. En, uh, dat, het, het zijn die sentimenten die dan uh, de kop opsteken. Uh, ja, ik, ik, dat, dat is leuk, want zo moet het ook zijn. want het moet een gezonde rivaliteit zijn. Het moet niet doorslaan naar uh, ja, vandalisme... Of, of, of, uh, of, of, of, of gekke dingen rond het veld. Schaal terug eigenlijk. Ja, nou, ik wist dat die vraag wel zou komen. Ja, want dat is ook zo'n dingetje waar we niet omheen kunnen. De gestolen kampioenschapsschaal van Pek de schaal is nog niet terug en dat weet jij ook wel. Alleen dat zijn van die dingen, waarvan, ja, daar ga ik me echt niet druk om maken hoor. Nee, maar zijn dat wel dingen waar je inderdaad om kunt kniffelen? Dat je ja, dat is leuk, dat hoort erbij. Um, ik kan om ludieke acties, daar kan ik wel om kniffelen ja. Alleen op het moment dat je uh, ergens naar binnen komt waar je uh, niet uh, hoort te zijn en, uh, en je breekt iets open. Ja, dat vind ik het ludieke ervan af. De strijd buiten het veld zal het niet liggen. Maar nu nog op het veld. Zondag moet dat gaan gebeuren. Om half drie in Deventer. Pek, dat wordt gelauwerd om het mooie voetbal... Ja, daar zitten ze toch echt wel weer te wachten op een overwinning. Want onderhand uh, zijn ze in z'n kampioen gelijk spelen. Ik denk dat die drie punten ook wel een keer gewend zijn. Ja, dat, dat is zeker... We hebben toch uh, zeker een aantal thuiswedstrijden... met gelijke spelen hebben we een paar keer de winst laten glippen... omdat we wel beter waren. Uh, dan moet je dat ergens anders terugpakken. En uh, ja, waar zou dat mooier zijn dan in, uh, in Deventer? Ik heb begrepen dat, uh, dat Benson uh, Pack uh, wel meer dan twee klassen beter vindt dan Go Ahead. Nou, oké, okay, we zullen zien. Komende zondag dus, half drie. Adelaarshorst, Deventer. Na 26 jaar is het weer zover. De IJsselderby op het hoogste niveau. Het, uh, het gaat stormen hier. Ja, de natuur doet zijn werk en uh, laten wij ons werk zondag op het veld doen. Zondag half drie is om naar uit te kijken. Goat Eagles tegen Pek Zwolle. Marit Leenstra kwam de afgelopen weken niet in actie... bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City en Astana. De schaatster had namelijk last van een hardnekkige griep. Komend weekende keert ze in Berlijn terug op het ijs. In de aanloop naar haar randrace pak Bert Maalderink met Leenstra. Je bent er weer bij, dus helemaal fit? Ja, ik ben weer helemaal fit. Dus uh, ja, Ik heb zin om uh, weer te rijden. Het ja. lijkt lang geleden. Dus, uh. Het is lang geleden? Ja, zo voelt het ook wel. Dus uh, Ik heb er weer heel veel zin in. Dat was de 500 meter van Calgary en daarna was het voorbij. Wat was er eigenlijk aan de hand? Uh, ja, na de 500 meter voelde ik me meteen uh, ja, heel koud en uh, kreeg ik hoofdpijn. En, uh, toen ben ik naar het hotel gegaan en had ik uh, 40 graden koorts. Dus ja, dan weet je wel uh, dat je niet meer kunt rijden en uh, dat knapte niet snel genoeg op. Dus uh, ja, toen maar besloten we besloten gewoon naar huis te gaan en niet naar uh, Salt Lake. Omdat je dan, uh, ja, als je daar dan ook nog een keer rijdt en weer uh, zo'n uh, zo klap krijgt, zeg maar, uh, en dan kom je helemaal slecht thuis. En dan duurt het heel lang voor het herstel. Wat dus. heb je in die tijd wel gedaan? Want je was ook hier in de bijvoorbeeld. Eerst nou, thuis uh, een beetje uitgeziekt en daarna heb ik weer getraind. Uh, ja, ik moet toch weer een beetje sterk worden en uh, hoop ik dat ik hier weer een beetje goed kan, uh, goed kan rijden. Dat was Marit Leenstra, iets korter dan we hadden gedacht. Chris Keijnen, in de andere studio, want ik heb begrepen dat er nieuws is vanuit Zuid-Afrika. Wat is er aan de hand? Ja, ik kijk op dit moment hier naar een scherm waar Sky News, de Zuid-Afrikaans president Jacob Zuma... je hoort hem hier op de achtergrond, begonnen is aan een toespraak die in Zuid-Afrika over alle zenders... Wordt uitgezonden vanwege het net overlijden van Nelson Mandela. Laten we heel even meeluisteren. And his humanity and him their love. Our thoughts and prayers are with the Mandela family. To them we owe a debt of gratitude. They have sacrificed much and enjoyed much so that our people could be free. Our thoughts are with his wife, Mrs. Grasha Michelle, his former wife, Miss Winnie Matigizela Mandela, with his children, his grandchildren, his great-grandchildren, and the entire family. Our thoughts are with his friends, comrades, and colleagues who fought alongside Matiba over the cause of a lifetime of struggle. Our thoughts are with the South African people who today mourn the loss of the one person who, more than any other, came to embody their sense of a common nationhood. Our thoughts are with the millions of people across the world who embraced Matiba as their own and who saw his cause as their cause. This is the moment of our deepest sorrow. Our nation has lost its greatest son. Yet What made Nelson Mandela great was precisely what made him human. We saw in him what we seek in ourselves. And in him we saw so much of ourselves fellow South Africans, Nelson Mandela brought us together, and it is together that we will bid him farewell. Our beloved Matiba will be accorded a state funeral. I have ordered that all flags of the Republic of South Africa be lowered to half-mast from tomorrow, 6 December and to remain at half-mast until after the funeral. As we gather To pay our last respects, let us conduct ourselves with the dignity and respect that Matiba personified. Let us be mindful of his wishes and the wishes of his family. As we gather, wherever we are in the country and wherever we are in the world. Let us recall the values for which Matiba fought. Let us reaffirm his vision of a society in which none is exploited, oppressed, or dispossessed by another. Let us commit ourselves to strive together, sparing neither strength nor courage, to build a united, non-racial, non-sexist, democratic and prosperous South Africa. Ja, u hoort op de achtergrond nog steeds de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma, die net aan het hele land en aan de wereld bekend heeft gemaakt dat Nelson Mandela is overleden. Ik wacht uh, even kort samen wat wij tot nu toe hebben gehoord van wat hij zei. Hij zei onze gedachten zijn bij de familie, bij het Zuid-Afrikaanse volk... voor het verlies van de man die als geen ander... het nationale gevoel in Zuid-Afrika gestalte heeft gegeven. En bij iedereen in de wereld die zich met Mandela verbonden voelde. Hij zei, we hebben onze grootste zoon verloren. En wat hem groot maakte, was ook wat hem zo menselijk maakte. We zagen onszelf in hem. Hij bracht Zuid-Afrika samen... en samen zullen we hem een laatste groet brengen. Mandela krijgt een staatsbegrafenis en tot die tijd vanaf morgenochtend zullen in Zuid-Afrika... alle vlaggen half stok uh, hangen. Hij riep iedereen op om zich goed te gedragen... en te denken aan de wensen van Madiba en aan die van zijn familie. En vooral ook aan de waarden waar Madiba voor stond. En hij riep iedereen op om zich moedig te gedragen... en vorm te geven aan dat non-raciale, non democratische Zuid-Afrika... dat dankzij Mandela tot stand is gekomen... Aan de telefoon heb ik nu Bart Luuring, hoofdredacteur van ZAM Magazine... een tijdschrift over Afrikaanse cultuur. Goedenavond, meneer Luuring. Goedenavond. Ja, een, een eerste reactie op het overlijden van Nelson Mandela... op 95-jarige leeftijd. Ja, schokkend natuurlijk. Het is iets wat we maandenlang hebben zien aankomen. En vandaag meldde zich natuurlijk al... Enkele keren uh, media met, met de vraag om stand-by te zijn om, omdat er iets mogelijk zou kunnen gebeuren. En omdat dat zo vaak dan niet gebeurt is, dus denk je ja, misschien uh, uh, gaat het nu ook weer goed. Maar ja, het is een onvermijdelijke mededeling en uh, uh, ja, een die je uh, die verdrietig stemt. En, veel aanleiding zal zijn tot reflectie, nadenken, ja. op te bekijken enzovoorts. Ja. Ja. Hebt, u, hebt u enig idee uh, wat de, de laatste maanden. Uh, we weten natuurlijk dat Mandela nog niet zo heel erg lang geleden, nog lang in het ziekenhuis heeft gelegen. Uh, ja. wat, wat, wat zijn staat is geweest? Of er nog communicatie met hem mogelijk was, bijvoorbeeld? Ja, het laatste wat we natuurlijk hebben gehoord... dat is eigenlijk twee mededelingen gedaan. Een paar weken terug is Winnie Mandela uitgebreid aan het woord geweest... in een interview in de Zuid-Afrikaanse City Press, een uh, zondagse krant. Mm -hmm. En zij uh, vertelde dat hij aan apparatuur lag... die zijn longen schoon moest houden om die infectie te voorkomen. Dat hij daardoor niet kon praten. Dat de dochters hoop hadden dat hij dat misschien weer wel zou kunnen... Op enig moment, een paar dagen terug, is uh, zijn dochter Maak hier natuurlijk aan het woord geweest uh, in een ander interview. En zij sprak uh, van een sterfbed waarop hij uh, ja. lag. En zij zei, ja, hij communiceert wel met zijn ogen. Hij, ja, hij, hij, hij kijkt ons bemoedigend aan. We, we ontleden daar hoop aan. Ja, het zijn, uh, het zijn de schaarse opmerkingen waar natuurlijk uh, het leger. Uh, of een ja, hele horde aan speculaties op uh, volgde, maar daar moesten we het mee doen. Ja. Wat, wat maakt dit uh, los in Zuid-Afrika, denkt u? Nou ja, ik denk een, een diep, diep verdriet en rouw. Er zal ongetwijfeld een periode van nationale rouw worden uh, aangekondigd. Niet dat dat nodig is om dat te bewerkstelligen. Ik denk nee. dat. Ja, Mandela heeft natuurlijk in het leven van, uh, van zoveel Zuid-Afrikanen zoveel betekend. En, uh, en dat uh, ja, die pijn zal gevoeld uh, worden. En, uh, en ik denk dat, dat ze dat, uh, dat, dat zullen we zien de komende dagen in, in de beelden uit uh, Zuid-Afrika. Ja, het viel mij op dat uh, Jacob Zuma ook toch, toch wel nadrukkelijk iedereen opriep om zich te gedragen en, en de wensen van Mandela en van de familie te, te respecteren. Is er, ook, is er ook een soort zorg in Zuid-Afrika dat dit misschien emoties los kan maken... die niet helemaal in de hand te houden zijn? Dat kan ik mij moeilijk voorstellen, uh, behalve als verdriet tot, tot, uh, ja, tot onrust zou kunnen ik. Nou, ik bedoel dat als verdriet als zodanig als onrust zou kunnen worden gezien. Ja. Kijk, Zuid-Afrika heeft zich natuurlijk al wel maandenlang op de een of andere manier kunnen voorbereiden op, uh, op dit moment. En, en het, het grotere verhaal is natuurlijk dat Mandela heeft als geen ander bijgedragen... aan de creatie van een rechtsstaat met checks en balances... Met, uh, met alle mogelijke democratische instituties, onafhankelijke media... en met, een, met het voorbeeld van een president die één periode aan de macht is gebleven... en niet zoals in veel andere Afrikaanse landen... tot zijn laatste snik is blijven zitten. En daarmee laat hij een Zuid-Afrika-achter... Dat, uh, dat redelijk stevig in de grondvesten staat als een ja. ontwikkelingsland. Uh, natuurlijk nog van alles uh, borrelt en bruist en explodeert van tijd tot tijd. Uh, maar ik denk dat zijn dood zelf daar op zichzelf uh, niet, niet zoveel aan zal veranderen. Nee, blijft u vooral even aan de lijn. Uh, ik heb ook contact nu met uh, correspondent Bram Vermeulen in Zuid-Afrika. Goedenavond Bram. Goedenavond. Waar ben jij op dit moment? Ik ben op dit moment in, in Rustenburg, uh, waar ik de hele week uh, eigenlijk heb rondgelopen op een plek uh, die misschien al heel erg typerend is voor het nieuwe Zuid-Afrika dat steeds verder vandaan is gekomen van de filosofie van Nelson Mandela. Namelijk bij Marikana, uh, misschien herinner je je nog de, het voorval waarbij de 34 mijnwerkers uh, die aan het staken waren, werden gedood door de Zuid-Afrikaanse politie. En ik heb... Ja de hele week rondgelopen op die plek. En eigenlijk, nadat ik vijf jaar lang uh, ben weggebleven uit uh, Zuid-Afrika... heb gevoeld ja, hoeveel dingen er in korte tijd toch zijn veranderd uh, in dit land. En uh, nou ja, misschien toch ook wel de, de verzoenende toon die Mandela uh, aansloeg... sinds hij in 1994 president werd... nu plaatsmaakt voor een veel uh, harder ongeduld, zou ik bijna zeggen... bij, bij heel veel zwarte Zuid-Afrikanen, dat ze na twintig jaar democratie, toch meer, meer willen zien dan alleen maar mooie woorden. Ja, en hoe heb jij het nieuws van het overlijden van Mandela net tot je gekregen? Ik denk op dezelfde manier als jij met de mededeling van president Zuma... dat hij vanavond is overleden en de uren daarvoor afgaand... nerveuze telefoontjes van Zuid-Afrikanen dat er en wat aan de hand is uh, in zijn villa uh, in Houten... Uh, waar de familie bijeen zou zijn geroepen... en uh, vervolgens de ontkenning van de familie dat dat het geval zou zijn. De eerste signaal uh, dat er iets mis zou zijn was al... omdat uh, de kleinzoon van Mandela morgen in de rechtszaak moest uh, verschijnen... en dat die verschijning op het allerlaatste moment werd verdaagd... Uh, omdat die uh, familieverplichtingen zou hebben, omdat er een familie bijeenkomst zou zijn. En ja, dan kan het eigenlijk alleen maar gaan over... de gezondheid van Mandela. Uh, en nou ja, we hebben dus net kunnen horen dat... Uh, dat het vanavond uh, uiteindelijk is, is opgehouden. Ja. V viel jou nog speciaal iets op aan de toespraak van, uh, van Zuma? Nou, het, het, het, uh, op dit moment vrij, vrij zakelijk. Kijk, het is natuurlijk een, een mededeling waar uh, Zuid-Afrika al jaren... Uh, met angst uh, op wacht, uh, maar vooral dit jaar na uh, de steeds verslechterende. Uh,